Dit is een verhaal over pure liefde en trouw. Het was een prachtige zomerochtend. Graaf Alaric zat op zijn paard en reed naar zijn koninkrijk. Hij kwam op een open veld. Hallo? Is alles in orde, mevrouw? Mevrouw, ben je gewond? Kun je praten? Nee, ik ben niet gewond. Kijk naar de zon. Ziet het daar niet prachtig uit? Eh... Uh... Dat doet hij zeker, ja. Maar graaf Allerik had niet eens gekeken naar de machtige zon. Hij was betoverd door de schoonheid van de vrouw. Haar bleke huid en heldere ogen waren alles wat hij kon zien. Hij werd meteen verliefd op haar. Uh, mevrouw, ben je verdwaald? W wat is je naam? Ik... Ik weet het niet. Je weet je naam niet? Ehm, um, nee. Hoe ben je hier gekomen? Ik herinner me helemaal niks. Toen ik wakker werd, was ik al op dit veld naar de prachtige zonsopgang aan het kijken. Ik kan me niks anders herinneren. Graaf Alarik wist dat hij haar moest helpen. Hij zou haar absoluut niet alleen op het veld achterlaten. Mevrouw, alsjeblieft, kom met me mee naar het kasteel. Er zal goed voor je gezorgd worden... En ondertussen zal ik je familie gaan zoeken. Je bent erg aardig. Ik zal met je meegaan. Graaf Allerik was erg gelukkig om deze woorden te horen. Maar hij kon zijn blik niet van de vrouw afwenden. Ze leek naar hem te kijken, maar haar ogen leken afwezig. Alsof ze aan iets anders aan het denken was. Misschien is ze bang. Ik moet haar beschermen. Ze reden naar het kasteel. Graaf Alaric beval zijn dienaars om erg goed voor zijn gast te zorgen. Hij realiseerde al snel dat hij een naam aan een prachtige vrouw moest geven. Hij noemde haar onmiddellijk Catharina, omdat hij niet een beter passende naam kon bedenken. Dat is een prachtige naam. Dank je. Catharina was blij, maar niet helemaal. Ze leek ergens anders aan te denken. Misschien is ze moe. Ik moet voor haar zorgen. Dagen, weken, maanden gingen voorbij... maar er kwam geen nieuws over Catherine's familie. Niemand, zelfs in de grenzen de koninkrijken... niet hadden van haar gehoord. De graaf, wanhopig, wilde haar helpen. Hij kon de blik in haar ogen niet verdragen. Het was alsof er iets miste. Hij wilde haar gelukkig maken. Wat als ik haar zou vragen om met me te trouwen? Zou ze ja zeggen? Ik moet haar vertellen dat ik van haar hou. Ik heb... Alles om haar gelukkig te houden. De graaf vroeg onmiddellijk aan Catherine om met hem te trouwen. Catherine glimlachte. Ze vond deze man die haar hielp aardig. Ze zei ja en al snel waren ze getrouwd. De graaf hield het chicste trouwfeest wat het koninkrijk ooit had gezien. Ja natuurlijk, want de graaf trouwde de liefde van zijn leven. Op zijn minst duizend mensen kwamen naar het huwelijk... Hij kon de bewondering op al hun gezichten zien. Wauw, de grafin is de gelukkigste vrouw in de hele wereld. Kijk naar dit grootste gebeuren. Hij moet echt van haar houden. Ze zal wel echt gelukkig zijn. De graaf glimlachte, maar een blik naar de grafin en zijn hart zakte een beetje. Mijn liefste, ben je niet gelukkig? Natuurlijk, mijn liefste. Graaf Alarik geloofde haar, maar daar was die blik weer in haar ogen, alsof ze aan iets anders aan het denken was. Graaf Alarik had geen excuses meer om zichzelf gerust te stellen. Het koninkrijk kon geen betere grafine Katharina hebben. Iedereen hield van haar. Ze behandelde iedereen met liefde en respect. Maar graaf Allerik was droevig. Hij wist dat zij niet helemaal van hem was. Elk jaar hield de graaf een bal voor zijn mensen. Iedereen danste vol lust en leven. Zelfs diegenen die niet konden dansen. Maar de gravin was stil. Ze danste niet en glimlachte niet. De blik in haar ogen deed de graaf elke dag pijn. Hij probeerde haar diverse keren te vragen... maar elke keer hield ze hem vast, glimlachte en zei... Ik hou van je, liefste. En ik ben gelukkig met jou... Ondanks dat ze naar hem keek, wist de graaf dat ze aan iets anders aan het denken was. Toen, op een nacht, toen de graaf zijn kamer binnenkwam, was hij verrast om te zien dat Catharina aan het dansen was. Liefste, waarom dans je nooit met mij? Wat? Ik dans nooit, dat weet je. Oh, mijn schattebout. maar je was aan het dansen toen ik de kamer binnenkwam. Herinner je het je niet? Wat? Nee, ik dans niet. Maar soms hoor ik wel zachte muziek. Alsof het ergens ver weg aan het spelen is. Alsof het me roept. Graaf Alaric was in de war. Een jaar ging voorbij en al snel was het een jubileum. De graaf dacht na over een verrassende manier om zijn grafin te verrassen. Eén nacht voor de verjaardag reed hij naar het veld waar ze zich voor het eerst ontmoet hadden. Katharine zal zo gelukkig zijn. Wacht, wat is dat? Ik heb nog nooit zo'n mooi lied gehoord in mijn leven. Wat? Het veenvolk. Ik dacht dat dat alleen maar verhaaltjes waren. Shh, stil, Theodor. Dit is zo'n rare vertoning. Wacht, wie is dat? Is dat... En daar, in een prachtige roze jurk, was de liefde van zijn leven. Katharine. Katharine! Maar voordat hij het beter kon bekijken, bevroor zijn paard. Theodor was doodsbang. Hij begon het woud in te rennen. Ah, stil Theodor! Word kalm! Je neemt me weg van de veeën! Hier, hier. Kalm, jongen. En zien hoe ver je me gebracht hebt. Laten we teruggaan. Oh nee, ze zijn weg! De graaf haastte zich terug. Hij was opgelucht om te zien dat de grafin vredig lag te slapen in haar slaapkamer. Mijn liefste, waar was je? Eh, uh, wat? Ik was al het slapen. Jij ziet er moe uit. Jij moet ook slapen. Het is laat. Wacht, ik heb het wel goed. Het was ze wel. Waarom ligt ze tegen me? Ze leek zo gelukkig daar. Oh, wat moet ik nu doen? Alleen één persoon kan me helpen: Magda! De graaf vertrouwde Magda. Ze kende alle geheimen van deze wereld. Na twee hele dagen reizen bereikte hij een kleine hut diep in het woud. Oh, Graaf Alaric! Waarom ben jij hier? Het is de gravin Magda. Ik heb je hulp nodig. De graaf vertelde het hele verhaal aan Magda. Hij vertelde ook over de blik in Katharina's ogen die hem altijd pijnigden. Ze kijkt naar me, maar ze denkt altijd aan iets anders. Wat moet ik doen? Oh, mijn lief. Er is niets wat je kan doen. Je vrouw behoort tot het veenvolk. Ze moet afgelopen zomer achtergebleven zijn toen je haar vond. Ze riepen naar haar. Ze zal elke zomer naar hem gaan om te dansen. Ze zal nu nog wel terugkomen. Maar er zal een dag komen waarop ze dat niet meer doet. Wat? Nee! Ze hoort bij mij! Is er niet een manier waardoor ze dat leven helemaal vergeet? En altijd de mijne zal zijn? Geef me wat kruiden! Geef me een toverdrank! Iets! Mijn kind... Geen kruid of magie is sterk genoeg om haar het verleden te doen vergeten. Ze zal altijd verbonden zijn met dat waar ze vandaan komt. Maar er is één ding. Wat? Ik zal het meteen gaan doen. Vertel het me. Je liefde zou perfect moeten zijn. Alleen dan zal ze haar verleden vergeten. Is mijn liefde niet perfect... Hoe maak ik het dan perfect? Dat zal alleen de tijd je leren. Geen zorgen, mijn kind. Ga naar huis en heb vertrouwen in je liefde. Graaf Alaric ging terug naar het kasteel. Hij was nu beleefder en aardiger van zijn vrouw. En toch, elke nacht verliet ze het kasteel. De graaf had diverse slaaploze nachten. Hij vroeg zich af of dit de nacht was. Die zijn geliefde vrouw zal wegnemen. Toen, op een goede dag. Dit is genoeg. Ik zal haar volgen en haar laten zien hoeveel ik van haar houd. Mijn liefde is perfect en ik zal het bewijzen. Dat is het. Catherine, ik ben het. Je echtgenoot. Ik ben gekomen om je mee te nemen. Kom met me mee. Ah, laat me gaan. Kom bij ons, zuster. Laat me! Je herinnert me niet, mijn liefste? Kom met me mee! Katharina realiseerde zich dat de graaf te sterk voor haar was. Ze glimlachte breed. Liefste, laat me mijn dans afmaken en ik beloof je dat ik erna met je mee zal gaan. Nee, je liegt! Kijk naar me! Ik heb tranen in mijn ogen. Veen weten niet hoe ze moeten huilen. Jouw liefde heeft me dat geleerd. Nee, Catherine, jij hoort bij mij. Zusters, geef me jullie kracht. Wees sterk, zuster. Wees sterk. Wees sterk, zuster. Wees sterk. Wees sterk, zuster. Wees sterk. Wees sterk, zuster. Wees sterk. Wees wild, zuster. Wees wild. Wees wild, zuster. Wees wild. Wees wild, zuster. Wees wild. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. <truh> ah. Wees vloeiend, zuster. Wees vloeiend. Wees vloeiend, zuster. Wees vloeiend. Wees vurig, zuster. Wees vurig. Als ik je vasthoud tot zonsopgang, zul je nog steeds gedeeltelijk van mij zijn. Maar hij liet de vlam niet los. En jij bent te sterk voor me. Ik kan je niet verlaten. De graaf was gelukkig. Ik wist dat mijn liefde perfect was, Katharine. Gaat het goed, mijn liefste? Maar de grafin sprak niet. Ze hurkte en kreunde. Het deed de graaf veel pijn om zijn vrouw ongelukkig te zien. Katharine, als je bij me blijft, zul je je dan je mensen herinneren en droevig zijn? Ze zullen maar een vage herinnering voor me zijn. Ik zal niet droevig zijn, maar... Ik zal altijd voelen dat ik iets heb verloren. En als je teruggaat naar je mensen, zul je je dan mij herinneren? Nee, ik zal niks herinneren. Ik zou alleen maar gelukkig zijn. Ik kan je niet ongelukkig zien, mijn liefste. Ik hou te veel van je. Lievert, ga terug naar je volk. Wees daar waar je gelukkig zult zijn. Graaf Allerik keek nooit meer om. Hij kon het niet aanzien om het weiland leeg achter hem te zien. Nadat hij een paar uur doelloos had rondgereden, bereikte hij zijn kasteel. Wie is dat? Catherine! Oh, mijn liefste! Wat is er gebeurd? Toen ik wakker werd, was ik alleen op het veld. Hoe kwam ik daar? Ik wist dat je naar mij op zoek moest zijn. Oh, schat, het maakt niet uit. Alles wat ertoe doet is dat je hier bent, bij mij. Ik hou van je. Ik hou ook van jou. En hij wist dat ze het meende, want haar ogen zochten naar hem en nergens anders naar. Het was de pure liefde en trouw van graaf Allerik dat zijn vrouw bij hem had gebracht. Perfecte liefde is wanneer je andermans geluk meer lief hebt dan je eigen.